straks meer. FM. Maar nu eerst het NOS nieuws van 4 uur. Dit is Rachid Finch met het NOS journaal. Het is over het algemeen rustig gebleven na de verloren WK-finale van Oranje. Volgens de politie zijn er weinig grote incidenten geweest met teleurgestelde fans. Pleinen waar grote videoschermen stonden, zoals het Museumplein in Amsterdam, liepen na de wedstrijd snel leeg. De politie had extra mensen ingezet om de terugkeer van honderdduizenden voetbalvensterhuis naar huis goed te laten verlopen. In Den Haag greep de mobiele eenheid in op het Jongploekplein, omdat daar vernielingen werden aangericht en met vuurwerk werd gegooid. Ook op de neuden in Utrecht was het even onrustig. Een onbekend aantal mensen is opgepakt. Oranje verloor gisteravond de WK-finale van Spanje met 1-0. Iniesta scoorde een paar minuten voor het einde van de verlenging de enige goal. De Spaanse bondscoach Del Bosque sprak van een verdiende overwinning. Hij vond dat zijn ploeg meer doelpunten had kunnen maken. De Nederlandse bondscoach Bert van Marwijk was vooral ontevreden over het spel van Oranje in de eerste helft. De spelers hadden na afloop veel kritiek op de Engelse scheidsrechter Webb. Die gaf vlak voor het doelpunt van Iniesta geen corner voor Nederland na een vrije trap van Snijder die van richting werd veranderd. Spanje staat nu eerste op de wereldranglijst van de FIFA. De Spaanse premier Zapatero denkt dat de wereldtitel zijn land zelfvertrouwen gaat geven. Spanje moet vanwege de economische crisis fors bezuinigen. De overwinning op Oranje werd in heel Spanje uitbundig gevierd. In de grote steden gingen honderdduizenden fans de straat op. De Oranje-spelers vertrekken vanochtend vroeg naar Nederland. En dinsdag worden ze in Den Haag ontvangen door de koningin op Paleis Noordeinde. Daarna worden de spelers gehuldigd in Amsterdam... Een rondvaart door de grachten gaat niet door. Die zou alleen doorgaan als Oranje de finale zou winnen. Dan het weer. Wisselend bewolkt met nog een enkele bui. Het koelt af tot 17 graden. Alverdag kans op flinke buien. Met temperaturen van 22 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. Zon. Zee. Zee. Zandvoort. zomerhit. zomerhit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 No So insane, the same energy, now the dead battery is to love.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 Ik vind well, right, het leuk hoe het me www.zfmzandvoort.nl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 Ja, vond ik nu nog een, maar ik kan veel beter zwijgen Oh, ik kan veel beter zwijgen Ik kan veel beter zwijgen